eerst een klomp met het NOS-journaal. In Tilburg zijn tientallen politiemensen op de been... vanwege een zoektocht naar een meisje. Het is niet officieel als vermist opgegeven... maar de politie werd gewaarschuwd door iemand... die een meisje van 9 of 10 jaar in een busje zag stappen. Een de getuige had daar volgens de politie een vreemd gevoel bij. Surveillanten gaan daarom van deur tot deur in Tilburg... om te vragen of mensen iets hebben gezien of meer weten. In een appartement in Frankrijk is het lichaam gevonden van een 85-jarige Nederlandse man. De man was al een half jaar overleden. De burgemeester van de gemeente waar de man woonde... zegt tegen een lokale krant dat hij bijna nooit uit zijn appartement kwam. Af en toe werd hij gezien bij het boodschappen doen. Twee weken geleden liet de gemeente de hulpdiensten kijken. Toen werd het lichaam van de man gevonden in bed. Volgens de burgemeester had de Nederlander wel familie... maar was er binnen die familie een conflict gaande. Minister Hoekstra is teleurgesteld dat de Europese Unie de Iraanse revolutionaire garde op dit moment niet op de terreurlijst zet. Daar is een veroordeling door een rechtbank voor nodig, zei EU-buitenlandcoördinator Borrell. Hoekstra hoopt dat er snel een manier komt om de garde toch op de terreurlijst te zetten... voor zijn rol bij het neerslaan van betogingen in Iran. De Microsoft steekt de komende jaren tot wel 10 miljard dollar in een groot bedrijf in kunstmatige intelligentie... Dat bedrijf is onder meer de maker van het populaire ChatGPT. Dat is een gratis programma dat met kunstmatige intelligentie teksten genereert... die bijna niet te onderscheiden zijn van teksten die door mensen zijn geschreven. Microsoft investeerde in 2019 al een miljard dollar in het bedrijf OpenAI. Met de nieuwe investering kan het bedrijf flink groeien en de capaciteit uitbreiden. Het weer blijft vannacht bewolkt met temperaturen rond het vriespunt. Overdag ook nog lang bewolkt. Smiddags middags meer zon bij maximaal 4 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. Waar ik de weg niet ken Mis ik moeten staan in een te volle tram Zoek altijd lang naar geluk Maar voel toch anders zonder grijze lucht Het is niet perfect, misschien verre van Maar ooit kom ik weer thuis in Nederland Zet het morgen in de krant Ik mis alle straten van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 Een beetje bruine boterham, vrouwen maar ook mannen lopen hand in hand. Sifan neemt de titel mee, en Ronnie is een fenomeen. Door Frenna zingt je broer, maar ook je moeder mee. Bereid op gestolen fietsen, haat er de belastingdiensten. dat is unaniem, het maakt niet uit wat je verdient. Speculaas ik laat zijn auto zit hier om de hoek. Voor het donker thuis, zo ben ik opgevoed. Hmm, en ik ik weet niet wat de tijd geeft Want de toekomst Is van mij nu zonder twijfel Ben ik weg dan heb ik geen heb Ik heb geen week. Ik kom weer terug Ik kom weer thuis Ik mis de buren in mijn achtertuin Ik mis naar school Gaan met een e -spectus. En ik mis hoe Nederland Van Peter was Ben al ver. You never did have the intelligence to use the 12 keys hanging off of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 Getting down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to getting down, down, down. Da da da da uh, da uh, da da da uh, uh da da da da da da down, down, down. down down down 1069 ZFN Close your eyes